Mark Hoekke, kan je al wat zeggen? Ik uh, geloof dat het bijna inderdaad verteld mag worden. Het embargo gaat er uh, zo goed als af. Um, wat mij betreft kunnen we het dan ook wel uh, nu gewoon gaan melden. Er zijn uh, vier punten die erg uh, opvallen. Leefbaar verliest in Rotterdam volgens de exitpool van Ipsos. Uh, maar blijft wel de grootste partij daar. Er is een duidelijk verlies voor de Partij van de Arbeid en de SP. PVV, Denk en 50PLUS doen voor het eerst mee in Rotterdam... en zijn nieuwkomers in de gemeenteraad en GroenLinks wint ook zetels. Dan maar even naar de percentages zelf. Leefbaar Rotterdam gaat van 27,4 nu naar 21,9 procent. Dat is in zetels uitgedrukt van 14 naar 11. De PVDA is de tweede partij met 15,7 procent in 2014, nu 9,7 procent... D66 gaat van 12,6 naar 9,2, verliest dus ook. De SP verliest ook van 10,4% naar 5,3%. De VVD dan 7,4 stijgt naar 10,3, is van zetels van 3 naar 5. Het CDA 5,9% naar 5,5% leveren dan net een zetel in, lijkt het, van 3 naar 2. Dan um, gaan we eventjes naar de partij GroenLinks. Want GroenLinks uh, heeft daar twee zetels gewonnen. Van 4,9% naar 8,7%. Nida, een interessante in Rotterdam. 4,8% in 2014. Nu 5,2%. In zetels zou dat hetzelfde blijven. Twee zetels. ChristenUnie, SGP, van 1 zetel naar 1 zetel met 3,2 naar 2,9 procent. Partij voor de Dieren verandert eigenlijk ook niets, blijft op een zetel. En dan die nieuwkomers, 50 plus, 3,8 procent, 2 zetels. PVV, 4 procent, 2 zetels. En DENK, 8,8 procent vier zetels. Zei ik net, PVV twee of vier zetels? Twee zetels zijn voor de PVV ja, ja. en vier voor DEC. Gaan we gauw naar Rotterdam. Verslag even Jeroen de, Jeroen de Jager. Hoe valt deze exit poll daar? De PVV. Met... Ja, dan werd hij hier gejuicht. Uh, ik met... weet niet precies op welk moment dat was. Ja. Ik zal even kijken, want Joost Eerstmans, die staat hier te praten. Ik weet niet of, of hij al bereid is voor een kort commentaar. Eerste reactie? Met... Nee, hij nee, keert zich af. Dus dan ga ik naar Maarten Stuivenberg. U bent uh, campagneleider uh, van, van Leefbaar Rotterdam. Waar wordt nu voor gejuicht? Ziet u dat? U bent heel lang. Ja, ik kan het zien. De exit poll geeft aan 11 zetels voor Leven Rotterdam. Dat is natuurlijk een hele, hele goede score. Voor een exit poll. We zullen natuurlijk moeten afwachten wat de echte uitslag is. Maar de exit poll is, is goed voor leefbaar. Is wel verlies, drie zetels verlies. Ja, is zeker drie zetels verlies. Dus dat, dat is ook iets waar we over uh, uh, het zullen moeten hebben... Uh, en het uh, vertrouwen van ook de mensen die niet meer op Leefbaar hebben gestemd... Uh, de komende vier jaar terug te winnen. Aan de andere kant, het is natuurlijk een verkiezing geweest... waarbij de PVV meedeed voor het eerst in Rotterdam. Ook 50-plus uh, natuurlijk stemmen heeft, uh, heeft gekregen. Uh, dus al met al uh, kun je gegeven de samenstelling van deze verkiezingen. Uh, kun je zeggen dat 11 echt een hele goede uitslag is. En u noemt bij die nieuwkomer, denk niet, uh, haalt 8,8 procent. Ja, denk natuurlijk ook. Alleen ik verwacht niet dat veel mensen die op DENK hebben gestemd... Anders op Leva hadden gestemd als ze niet mee hadden uh, gedaan. Was dit een soort van onvermijdelijkheid dat uh, Leva Rotterdam uh, zetels zou verliezen met deze nieuwkomers in zich? We wisten natuurlijk van tevoren dat het lastig zou worden om meer op 14 zetels te komen. Let wel, vier jaar geleden hadden we twaalf zetels gehaald... maar er drie restzetels te verdelen, waarvan er twee naar leefbaar gingen. Uh, dus als je dat nu uh, uh, met deze samenstelling op 11 komt... zou dat een uh, hele goede uitslag zijn. Maar het is een exit exitpol, dus we moeten nog kijken wat de echte uitslag is. Zeker, maar dan lijkt, uh, sowieso, lijkt het sowieso te zijn dat er partijen bij gaan komen. De gemeenteraad. We zitten nu op tien partijen hier in Rotterdam. Dat worden er dertien. Verdere versnippering? Ja, dat, dat is zo. Vier jaar geleden, voor de vorige verkiezingen, waren het er nog acht. Dat is de, de afgelopen periode tien geweest. Zouden er nu dan dertien zijn. Dus inderdaad, het is een wat versnipperder veld. En wat betekent die versnippering vervolgens voor de coalitieonderhandelingen? Het betekent waarschijnlijk dat je met drie partijen geen coalitie zal kunnen vormen. Zoals na 2014. Dat er meer partijen nodig zullen zijn voor de meerderheid. Ik dank u hartelijk zo, uh, voor zover we gaan uh, zometeen naar een volgende poll. Later op de avond komen we hier vast en zeker terug. Oké. Okay. Graag gedaan. Goed, jo, Roen, dankjewel. We gaan eventjes naar hier uh, aan tafel. Joost Vullings, uh, we zien een hogere opkomst uh, in Rotterdam in deze exit poll. We moeten wel nog marges aanhouden. Hè? Ja, en sowieso die, die opkomst is anderhalf procent hoger. Uh, dat is op zich mooi. Blijf, wel onder de 50 moet wel gezegd worden. En dan is het wel zo dat ik Rotterdam, als er één verkiezingsstrijd was... Die, no. die echt fel gevoerd is. Ik bedoel, geen Rotterdammer kan het ontgaan zijn. Zelfs heel Nederland heeft kunnen meegenieten van die strijd. En dan, dan is die iets hogere opkomst, vind ik, dan eigenlijk wel weer tegenvallen. Wat valt je verder op? Nou, een heleboel. Uh, ten eerste, heel knap van leven Rotterdam. Als je, als je het bestuur hebt gezeten, dan meldt zich een partij, de PVV... die toch echt wel uh, een grote concurrent is. En je verliest maar drie zetels en je blijft veruit de grootste. Dan heb je het echt verschrikkelijk goed gedaan. Ja, en natuurlijk denk van, van 0 naar 4. Dat is echt een enorme, enorme sprong geworden. Verslaan dus ook uh, NIDA. Ja, Zonder dat het NIDA een zetelscores trouwens. Hè? Ja, precies. Die dus blijven gewoon stabiel. Dat, dat, die hebben dus allebei waarschijnlijk gewoon uh, ervoor gezorgd dat een achterban uh, uh, opkomt. Een nieuw electoraat. Een ja, nieuw electoraat inderdaad. Nee. En, uh, nou, en heel grappig. Ja, als we dan naar links kijken. We hebben het gehad over strijd. Grote steden. GroenLinks, mm -hmm. D66. Keken we niet zozeer naar uh, Rotterdam. Nou, dan is de eerste slag. Uh, uh, in ieder geval voor D66. En dat blijft groter dan GroenLinks. Maar dan denk je, is dat de groot, dan de grootste linkse partij? Zover D66. Nee. Nee, de Partij van de Arbeid. Verliezen op zich drie zetels. Maar blijven toch de grootste. Zelfs de tweede partij van Rotterdam. Nee, de derde. De VVD is groter. Uh, de in, percentage, ja, de, ja, in percentage is de VVD groter, ja. maar uh, allebei, allebei vijf zetels. Dus nou, ik denk voor de PvdA, als, we dan ergens, als je dan toch een reden moet hebben om een drankje te bestellen. Is, is het wel heel wat gedaan. Ja, dag. maar eens, kijk ook het percentage even. Kijk, want dat gaat natuurlijk ook Lodewijk-Asje doen. Um, bij de vorige verkiezingen in Rotterdam haalden ze bijna 16%. Nu bijna 10%. Nou, dat is een, dat is een heel pijnlijk verlies. Maar ja, bij de Tweede Kamerverkiezingen haalden ze 6% in Rotterdam. Nou, dan zeggen ze, hebben we er ja. nu bijna 4% bij. Even die VVD. Maar want het is best opmerkelijk. Die winnen er gewoon twee zetels bij. Ja is dat verrassend? Nou ja, de VVD doet het eigenlijk heel erg, uh, heel erg goed. In, in, in de landelijke peiling ook. Dat zie, dat zie je hier terug. En ik denk ook dat die de lokale kandidaat van dat bekende verkiezingspotje, ik denk dat hij gewoon een hele, hele goede campagne heeft Was dat de jong op de paard? Die jong ja. op de paard, ja. ja. ja. ja. Okay. Vincent heet ja. ik geloof ik. Ja. Ja. Vincent Karamans. Ja. Okay. By the way, I'm on a horse. Nou, je ja. ziet het graag op paard ja. zitten. Dat is de, de campagne tip voor de volgende keer. Zijn wapperen in de, in de wind. En ja. dat, dat zag er goed uit. Maar ik, ik zit als je... Ik bedoel, helemaal opvallend, maar we hebben natuurlijk gehoord dat D66... dat zit nu met, met Leefbaar in een college. Die hebben gezegd, eigenlijk willen we nee, niet meer met Leefbaar. Nee. Want Leefbaar heeft zich verbonden aan Forum voor Democratie. En die vertrouwen wij niet. Nou, als je Leefbaar zou weglaten... We krijgen als groots natuurlijk het initiatief. Maar stel dat heel veel partijen zeggen, we willen niet. Nou, als je dan een college moet gaan vormen... Ja. dan lukt dat niet met PvdA, D66, SP, VVD, CDA en GroenLinks. Om en alle, en alle, drie de college? College, alle drie de collegepartijen hebben natuurlijk wel verloren. Dus zowel Leefbaar als D66 en het CDA verliezen ook allemaal zetels. Dus er ligt nog wel een opgave uh, met wie je om de tafel gaat ja, zitten. dit wordt echt... Dit wordt, uh, nou, als er voor de zomer een college zit... Hè? We nee. hebben ze het goed gedaan. We hebben ze het goed gedaan. Nee, nee, nee dit wordt een het, heel lastige puzzel. Ik ja. heel positief, want ik, ik hoor jou geen echte vernoemers, uh, verliezers noemen, uh, Joost. Dus uh, meneer Putter, zou dat uh, mogelijkheid tot samenwerking uh, juist stimuleren? Ja, als, je, als, je allemaal, ja, als je allemaal het verlies toch als winst kunt zien, dan ja. denk ik dat je snel aan de tafel zit. Wat ik, natuurlijk, wat ik wel erg opvallend vind, is inderdaad dat er vier, drie, vier partijen zijn die dus uit het niets, of uit het niets, maar in ieder geval zetels halen. Ja. Dus de fragmentatie wordt groter in de Rotterdamse Raad. Uh, kan ook kansen op samenwerking bieden. Uh, per saldo denk ik dat links wel zetels verliest, Dus dat er meer fragmentatie op rechts is. Als ik het zo in eerste instantie zie. Maar meer partijen. Een grote, ja, een grote opgave om tot een college te komen. Wat vindt u het aan. meest opvallende? Uh, nou, ik denk dat, dat Joost het wel, wel, wel goed zegt. Gelukkig. Ja. <laughs> ja, <ik zou, laughs> nee, nou, de PVV ik, valt ik, natuurlijk ja, heel de erg PV tegen he, met twee zetels. Ja, ja, ja, Ik denk dat het, dat het, uh, dat het toch opvallend is dat in deze pol de Partij van Arbeid op 2 blijft staan. Maar de PVV haalt natuurlijk wel degelijk twee zetels. Hè? Dus ja, weet je, wat Leefbaar ongeveer verliest, dat wint de PVV ja. uh, wel. Dus... Waar hadden zij rekening mee gehouden? In uh, Rotterdam? Is, is dit voor hen genoeg? Nee, kijk, dat zal hij wel zeggen. Want kijk, als je de nul hebt, is iedere zetel winst. Dus dat, zo zal het wel verkocht worden. Maar uh, Wilders, die zag hoe goed de PVV scoorde bij de landelijke verkiezingen. Mm. Hij weet, dat is een stad waar een flink rechts electoraat zit... Dus hij wilde eigenlijk Leefbaar verslaan. Okay. Nou, Laten we even gelukt. nog teruggaan naar Rotterdam, naar Jeroen de Jager. Barbara Katman, uh, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Uh, ja, de uitslag. Het lijkt mee te vallen. Ja, nou ja, het lijkt mee te vallen, de grootste op links. Maar toch, we hebben gestreden met alle idealen die we in ons hebben. En uh, dan is, uh, ja, je moet dan toch eerlijk toegeven dat je van 8 naar 5 zetels gaat. Maar de grootste op links is mooi. Van 15,7 naar 9,7 procent. 5 procent voor... Precies. Als je, het als je het bekijkt met maart, uh, waar we harde klap hebben gehad. Vanaf toen zijn we echt weer gaan bouwen aan het vertrouwen. Uh, en uh, dat heeft zich toch een beetje uitbetaald. En wat betekent dit nou vervolgens voor de dag van morgen, want we hebben een uitslag die zo versnipperd is... dat nog rechts, nog links eigenlijk kan regeren. Sturen hier in de stad. Wat gaan jullie doen? Ja, ik wou echt dat ik daar een antwoord op had. Maar uh, eigenlijk heb ik het zo bekeken. En ik heb wel het idee dat meerdere partijen dat doen. We moeten echt even afwachten. Dit is de eerste poll, Tot uh, alle, Rotterdammers, uh, alle stemmen van Rotterdammers geteld zijn. En dan hebben we eindelijk beeld. Want het is een ontzettend versnipperd landschap. En uh, ik, uh, ik heb de opzet om optelsom ook nog niet goed kunnen maken. Heel wijsheid morgen dan. Bedankt zover. Ontzettend bedankt. Oké, okay, het is uh, tien over negen. Mark Hokker, de exit poll van het referendum over de inlichtingenwet. Ja, eerst maar opkomst, want die moest minimaal 30% zijn en dat is in ieder geval gehaald, was ook wel de verwachting. 48% zit dat voor ons nog op, want het gaat dus om een exit poll en om hier even bij te benoemen, er is een gemiddelde foutmarge van 5%, dus voor die opkomst maakt dat niet uit, blijven ruim boven de 30%, maar die 5% wordt bepalend ook bij voor en tegen, want het is wat dat betreft too close to call. Op dit moment, volgens die exit poll, voor de inlichtingenwet. Heeft 49% gestemd. En tegen 48%. En blanco 3%. Dus meer voor dan tegen. Maar dus wel die 5% foutmarge waar je rekening mee moet houden. Het kan dus nog omdraaien. En dus zeggen we: too close to call. Kim Putters. Ja, Je reactie? ja nou, het is eigenlijk... op deze prognose, de exit poll, pardon? Ja, de uitslag uh, vertolkt heel goed eigenlijk mijn gevoel bij het, bij het onderwerp. Omdat ik zelf ook continu heb gelaveerd tussen, ja, moet ik er nou tegen zijn? Moet ik er nou voor zijn? Heb ik alle argumenten? En ik vind de uitslag eigenlijk wel die, dat weergeven. Volgens mm. mij hebben mensen ja, heel erg nagedacht: van ja, het, het, het, ik snap het wel, terreuraanslagen wil ik tegengaan. Maar ja, dat, dat er met mijn gegevens rare dingen gedaan worden, dat wil ik weer niet. Ja. Dus, dus ja, dit, dit is een dus... beetje wat jij gestemd hebt eigenlijk. <laughs> Als het had gekund. Nou, ik, ik, kan ik durf het wel eerlijk te zeggen. Ik, ik hoor tot die 3%. procent. Dus, oh, je blanco bestemt? Ja, precies. Omdat deze... je het niet wist? Nou, sterker nog. Ik, ja, dus omdat ik eigenlijk... Kijk, mijn argument was... Uh, de echte argumenten om voor te moeten zijn... die kan de regering eigenlijk niet met ons delen. Want die zijn waarschijnlijk geheim. Mm -hmm. Terwijl mijn gevoel zei van... nou, misschien moet ik er tegen zijn. Nou, dat heeft mij bij mij toegeleid. Laat ik maar blanco stemmen. Waarom? Omdat ik het ook idioot vind... dat het referendum al afgeschaft is. En ik toch bij wilde dragen aan de opkomst. Okay. Dus het is een hele ingewikkelde redenering, maar dat is wat ik heb gedaan. En Joost gaf net al even een voorzetje. Als dit zich doorzet, als het voor he, uiteindelijk de uitslag voor ja. wordt, dat is interessant, zei je net. Leg dat nog eens uit. Nou ja, kijk, een van de argumenten om het referendum af te schaffen was, dat is het, het argument wat ze niet het meest hardop zeiden, is toch van ja, kan je wel regeren met, met, met deze wet? En iedere keer dat het een soort uitlatklep is van onvrede, mm. dus dat je eigenlijk a, ieder, ieder onderwerp dat wordt uitgekozen, dat het altijd de bevolking uiteindelijk nee zegt. En nu is gebleken dat, althans als het uitkomt, ja, ja. dat de bevolking ook ja kan zeggen... Overigens bleek uit peilingen dat 60% van de mensen voor was. Dus hieruit ja. kan je wel concluderen dat de mensen die tegen waren... gemotiveerder waren om te gaan stemmen. Ja. Op het maar Joost, e je kan ja. één ding voorspellen. Een aantal partijen heeft al gezegd... we gaan sowieso die wet uitvoeren. Tuurlijk. Die wet gaat ja. gewoon in en op 1 mei. Hier, met, met deze ja. uitslag, ook al ja. gaat er nog een paar procenten verschuiven... Ja. gaat er niks veranderen. Nee, dat lijkt me niet. Nee. Nee. Nee. Ja, die wet gaat gewoon door. Dat betekent toch dat het referendum hier waarschijnlijk een stille dood gaat sterven. Ja, kijk, ik denk dat uh, uh, wij zien in al onze onderzoeken... dat uh, de meerderheid van de Nederlandse bevolking toch wel behoefte heeft... om wat vaker betrokken te zijn bij beslissingen. En ook iets meer zeggenschap wil hebben. Uh, ja, dat dit referendum niet uh, de schoonheidsprijs verdiende... dat wisten we ook al toen het ingevoerd werd. Mm. Het was een adviserend referendum. Je hoeft het niet op te volgen. Uh, kunnen we burgers wel voldoende informatie geven? Ja, je had er ook voor kunnen kiezen om er iets langer mee te experimenteren... en het beter te maken. En nou heb ik ook wel de minister horen zeggen... van, nou, het is niet helemaal van tafel wat haar betreft en haar partij betreft in ieder geval. Het raadgevende dus, wel, toch? Het raadgevende het algemene, wel, maar ja. het een correctieve referendum. Dus ik snap wel dat je zegt, van, ja, als je het doet moet je het misschien goed doen. Dat vinden veel mensen. Uh, maar ik zou er toch wel rekening mee houden dat heel veel Nederlanders wel behoefte hebben om iets meer te willen zeggen dan alleen één keer in de vier jaar naar de, naar de stembus te gaan. Ja, want je hebt het kabinet, de, de onderhandelingspartners met enige regelmaat geadviseerd hè, tijdens de formatie. Jouw advies zou nu zijn van jongens, denk niet dat je er bent met het afschaffen van het raadgevend referendum. Nee, nee, zeker niet. Want ik zie ook terug in heel veel reacties van mensen, ook bij onze onderzoeken, dat het ook wantrouwen oproept. Zo van mm. ja, het bevalt niet, de uitkomst bevalt niet, dus nu wordt het maar weer afgeschaft, En Er wordt toch nee. niet geluisterd. En dat, hoor je ja, je ook en, ja. en dat is jammer. Want heel politici proberen natuurlijk wel degelijk te luisteren naar burgers en goede beslissingen te nemen. Dus het, het wekt ook weer wantrouwen dat het zo snel is afgeschaft. Zou het ook lokaal juist niet een heel mooi instrument kunnen zijn, ja, dat, een referendum? Ja, dat is het eigenlijk al. Uh, en gelukkig kan er lokaal ook heel veel. Maar ik denk zeker dat uh, ook voor dit referendum had de route ook lokaal kunnen, uh, versterking lokaal kunnen zijn. Dus ik hoop eigenlijk dat uh, heel veel gemeenten, want er kan heel veel, hè, gemeenten kunnen wel degelijk ook raadplegingen houden. En ik hoop eigenlijk dat in de komende vier jaar dat ook heel veel gaat gebeuren lokaal. Oh ja. Ja, daar die, kan het land ook van leren. De ja. jongens die het Oekraïne-referendum mogelijk hebben gemaakt... die hebben het eigenlijk een beetje verpest. Want dat was zo'n deceptie, omdat je als je voorstemde... daarmee de tegenstemmers uiteindelijk hun zin gaf. Hè? Omdat je daarmee net rond die 30% opkomst had. Ja, nou wat natuurlijk het allerbelangrijkste is... is dat, dat dat soort grote beslissingen voor heel veel mensen toch heel moeilijk zijn. U, u, u zag net de twijfel bij mij. Van, ja. Hoe leg ik nou toch uit wat ik gestemd heb? Dat maakt duidelijk dat het toch wel heel ingewikkeld is... om zomaar ja of nee te zeggen bij dit type voorstellen. Ja, en dan een hele ingewikkelde als allereerste referendum... dat is misschien toch ook wel iets te veel van het goede geweest. Ja. En je zag gisteren ook natuurlijk Sybil Buma van het CDA bij, bij Nieuwsuur... waar ze natuurlijk ook helemaal te bak van hebben... is dat in beide discussies... Voor de voorstanders van het, zowel het Oekraïne-verdrag als voor die inlichtingenwet... Zij vinden dat de tegenstanders de strijd voeren, veel tegenstanders, met argumenten die gewoon niet waar zijn. Ja. En dat, dat zag Rijn, zag je gisteravond op tv. En uh, nou, dat zag Rijn gaat niet verdwijnen, ja. ondanks deze uitslag. Ja. Nou ja, dat ik denk dat dat in de campagnes inderdaad wel een punt is dat het uh, minder om de feiten gaat en veel meer om de meningen. En dat is wel jammer, want ik denk dat, be, dat veel uh, kiezers hebben de recht op om gewoon eerst ook de feiten te zien en te lezen en dan hun mening op te maken. Ja. En dit leidt al snel tussen ik vind dit en jij vindt dat, ja. maar waar dan de, precies de fact... De fact en de cijfers vandaan moeten komen. Dat, ja, dat is mijn vak. Maar dat is dan een lastige. Ja. ja, sowieso in debatten merkte ik af en toe ook wel lastig. Het referendum over de inlichtingenwet werd geïnitieerd door vijf studenten van de Universiteit van Amsterdam. We hebben op Radio 1 regelmatig contact met ze gehad. Laten we nog eens een keer met ze bellen. Nina Bolsums, goedenavond. Nou, we hebben de exit poll uh, gezien, u heeft het gehoord. Voor 49%, tegen 48%. De opkomst is uh, 48% met alle marges die daarbij horen. Mag ik uw eerste reactie? Um, totale spanning eigenlijk. Aan de ene kant ben ik ontzettend blij... omdat het maar laat zien dat mensen opstaan voor hun privacy... en dat er nu duidelijk een signaal kan worden gegeven aan de overheid... Dat privacy een fundamenteel mensenrecht is waar mensen voor opstaan. Dus dat vind jou in ieder geval gegeven. En de komende avond ga ik me nagels kapot wijzen op die 5% marge. Om te zien wat nou de meerderheid wordt. Ja, want um, in principe stonden de voorstemmers op, op uh, meer winst hè, in de peilingen. Is, is daar dan wat misgegaan? Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat mensen die um, tegenstemmen, zijn natuurlijk wat privacybewuster... bewuster. En juist met zo'n gevoelig onderwerp als waar je op gaat stemmen, kan ik me voorstellen dat die stemmers niet zo snel invullen wat ze gaan doen. Bijvoorbeeld. Hmm. En u bent daar nu uh, in Amsterdam allemaal bij elkaar? Ja, we hebben nu ons referendum uitzlagkijks. Ja, <lacht> gezellig. Ja, en hoe is de sfeer? Want u zegt, uh, dit is wel spannend. Ik, ik ben mijn nagels ga ik uh, kapot bijten. Ja, um, ik moet je zeggen dat ik nu even over mijn spanning heen ben. We gaan nu gewoon, zeg maar, tot heel laat in de avond waarschijnlijk kijken hoe het uitpakt, denk ik. Mm. Um, en verder, zeg maar, we gaan zeker ook plannen hoe we hiermee verder gaan. Want dit is niet waar de strijd eindigt. Het is, zeg maar, iedereen is zich nu bewust van het privacy-kaartstuk. En nu is het ook belangrijk dat mensen zich gaan leren hoe ze hun privacy kunnen waarborgen. En hoe we verder kunnen gaan. Want deze strijd is dat lang niet te slecht. Mocht het, want dat kan ook nog steeds, toch nog jullie kant opvallen. Wat nee. verwacht u dan van de politiek? Um, Dat politiek is dan gedwongen om deze wet te herzien. Wat ook absoluut moet, want die wet is fout. Um, daarnaast is het tegenkamp misschien wel beter bereid dan het vorige referendum... op een uh, inlichtverdichtje zo te zien. GroenLinks um, heeft bijvoorbeeld al een soort halve uh, reparatiewet ingevuld. En er zijn in een gigantische hoeveelheid amendementen destijds mm. afgewezen. En die zouden wij graag herzien willen hebben... zodat onze uh, kritiek kan worden ingewilligd. Goed. Uh, het is voorlopig nog even koffie kijken, maar de extrapol die staat. Dank voor uw uh, snelle reactie, Nina Bossums. Ja, in Groningen gaan ze ook uh, beginnen met het stemmen van de tellen. En op een nieuwe manier, in de vijf stembureaus... telt de gemeente niet alleen met de hand... maar alle stemmen worden ook digitaal geteld. Verslaggever Josephine Trei is in Groningen. Wat kun je zeggen over de opkomst daar? Het is echt best wel druk hier, wat me hartstikke meevalt... Want in Groningen wordt alleen gestemd voor het referendum vandaag. De gemeenteraadsverkiezingen zijn pas in november. Heeft te maken met uh, gemeentelijke herindeling. Maar uh, hier komen echt achter elkaar mensen binnen om uh, te stemmen voor het referendum. En dat gebeurt hier vandaag allemaal een beetje anders. Ik loop even naar het bureau toe waar alle medewerkers van het stembureau zitten. Joris van der Stuit, die heeft dit allemaal bedacht. Die is één voor één de stempassen... Aan het scannen achter zijn laptop? De mensen komen binnen met de stempas. Die registreren we. Uh, maar het belangrijkste is, op het moment dat het stembureau sluit... gaan de stembureauleden de stemmen tellen. Gewoon met de hand, zoals ja, we gewoon weten met de hand. hoe dat moet. Iedereen stemt ook gewoon met pen en papier. Uh, net zoals, uh, zoals altijd. Het enige verschil is dat we, vanaf het moment dat het gesloten is... digitaal de stemmen gaan registreren in een blockchain. En blockchain is een technologie waarbij je dat dus niet kan hacken of... Die geven ze nee, sowieso niet op straat komen. Nee, het mooie aan die technologie is dat op het moment uh, dat je een transactie daarin vastlegt... een stem in dit geval, dan kan die niet meer aangepast worden. En mensen kunnen ook meekijken als jullie de stemmen gaan tellen. Dat is de hele bedoeling. We willen de verkiezingen zo transparant mogelijk maken. Dus vanaf negen uur als we gaan tellen, zie je dus de voor tegen een voor een Gewoon één voor één binnenkomen. ja mevrouw komt inmiddels op het stemhokje uit. Ja. Voor-tegen? Tegen. Tegen. tegen. En uh, ik dacht eerst, ik, ik ga niet. Maar ik had gelezen dat in vijf stembureaus een soort schaduwtelling wordt gedaan. Mm -hmm. En dit is er één van. Ja. En ik dacht, ik ben benieuwd of ik daar als stemmer iets van merk. Nou, u kunt straks na negenen thuis gaan kijken hoe hier de stemmen worden geteld. Oh, kijk, dat is leuk. Nou, super. Gaat u doen? Dat ga ik zeker doen. Had u andere plannen? Dat ook, maar hier maak ik tijd voor. <laughs> Zij, Josephine Trehy vanuit Groningen. 10 minuten voor half tien is het dan, als ik het goed begrijp heb, kunnen wij weer naar een exit poll. Ja, Hokken. die van Utrecht is binnen. Um, wat opvalt daar? Zal ik eerst even dat langs gaan. GroenLinks wordt daar de grootste partij. D66 leidt flink verlies. Verlies ook voor de PvdA en SP. En nieuwkomers in de gemeenteraad, daar zijn de PVV en DENK. En de seniorenpartij Utrecht maakt kans op een zetel. Dan maar de percentages. De opkomst iets hoger dan vier jaar geleden op 55,4% dit jaar. Dat was 1,2 procentpunt minder vier jaar geleden. Dan de grootste partij nu. GroenLinks is dat geworden met 25% van de stemmen. Dat was 16,9%. D66 gaat van 26,4% naar 20,6%. In zetels is dat zetels verlies. Dan de VVD blijft op 5 zetels. 10,8 procent, 11,4 procent. De PvdA, 10,1 procent naar 4,3 procent. Van zetels 5 naar 2. De SP, 9,5 procent naar 4,3 procent. CDA, 6,2 procent naar 4,9 procent. Stadsbelang Utrecht blijft, nee, blijft niet. 4,2 procent naar 2,4 procent. Dat is een zetelverlies van 2 naar 1. ChristenUnie, 3,9% naar 4,4%. Student en starter, 3,6% was dat, dat is geworden 5,1%. Gaan van 1 naar 2 zetels. Partij voor de Dieren krijgt er ook een zetel bij, van 2,5% naar 4,8%. Komen ook op 2 zetels. En dan de nieuwkomers, PVV, 4,1%, 2 zetels daarmee. Denk, 6,4%, 3 zetels... En de seniorenpartij 2,3 procent. En dat is waarschijnlijk genoeg voor één zetel. Had jij inmiddels, want er zijn nu, wat is het na het sluiten van de stembureaus, 20 minuten verder, zijn er al uitslagen? Er is een eerste uitslag en Schiermonnikoog heeft uh, gewonnen. Yes. Opkomst ligt daar uh, traditioneel hoog. We Wel ietsje lager dan vier jaar geleden, maar hij komt op uh, 82,5 procent. Er zijn daar drie lokale partijen, deden overigens ook alleen maar lokale partijen mee, maar drie lokale partijen die in de raad komen. Ons belang is nu wat kleiner geworden, had namelijk 45,2 procent van de stemmen, dat gaat naar 27,5. En de grootste partij is daar nu samen voor Schiermonnikoog met 47,2 procent. En de derde partij is Schiermonnikoogs Belang... En die hebben 23,9% van de stemmen gekregen. En dat is een uh, ruime verdubbeling. Oké. Okay. Gaan wij even naar uh, Karin Alberts, want die is in Utrecht. Uh, om te praten over de exit poll in Utrecht. Karin, bij wie sta je? Ja, ik sta naast Dimitri Gillissen. Hij is de fractievoorzitter van de VVD. En komt op vijf zetels. Of moet eigenlijk zeggen, blijft op vijf zetels. Ja, wat is uw eerste reactie? Nou, ja, Het is natuurlijk een exit poll, dus we moeten ook gedurende deze avond zien wat er gaat gebeuren. Er zit wel een uh, lichte winst in. Uh, ook in deze exit poll. En uh, volgens mij het is ook wel loon naar werk voor de afgelopen weken. De campagne die we hebben gevoerd in deze stad. Nu is het zo dat GroenLinks de grootste is geworden. Lijkt te worden. Lijkt te worden Lijkt maar goed, te worden. het verschil is wel dermate groot. dat dus Je mag aannemen dat dat uh, uh, hooguit een zeteltje uh, verschil zal maken. Maar ze blijven de grootste. Of ze worden de grootste. En nu heeft de voorst, of, of Helene Boer van GroenLinks onlangs gezegd. Ja, als het aan ons ligt en wij mogen leidend zijn in de formatie... dan liever niet met de VVD. Terwijl jullie toch de afgelopen jaren volgens mij vrij goed hebben samengewerkt. Ja, ja, het smaakt ook weer genuanceerd. Kijk, de stad Utrecht gaat groeien de komende jaren. We gaan naar meer dan 400.000 mensen groeien. En de, dat vergt een bestuur wat stabiel is, wat breed is, wat recht. We kunnen alle stromingen in de stad zelf. Dus ik denk dat het heel verstandig is als je van tevoren mensen gaat af, ja. uitsluiten. Nou, we gaan het zo meteen even vragen. Want daar komt Helene Boer, de voorzitter van de GroenLinks, aanlopen. Dan nou, gefeliciteerd. Het lijkt een flinke winst. Ja, het lijkt heel goed te zijn. Het is natuurlijk nog een exit poll, Dus we moeten nog afwachten wat de werkelijke uitslag is. Maar ja, als dit de uitslag is, dan is dat een groot compliment voor alle campaigners van uh, GroenLinks. Ja. Van 9 naar 12 zetels, en daarmee ja. zou u de grootste zijn. Daarmee zouden we de grootste worden, ja zeker. U heeft u eerder gezegd, als wij de grootste zijn, dan willen we liever niet meer met de VVD. Nou, nu staat uh, uh, de voorzitter van de VVD naast u. Dat is een harde boodschap. Ja, nou, het is uh, onze voorkeur om een uh, coalitie te hebben waar we zo uh, groen en duurzaam mogelijk en zo sociaal mogelijk beleid kunnen voeren. En dat is in principe makkelijker zonder de VVD dan met de VVD. Dus was het ja. zo lastig de afgelopen vier jaar? Nou We hebben bijvoorbeeld op, op verkeer wel een aantal maatregelen niet kunnen nemen... die we als GroenLinks graag uh, genomen zouden hebben. Bijvoorbeeld uitbreiding van de milieuzone, uh, minder parkeerplekken bij uh, nieuwbouw. Dus dat soort dingen zouden wij echt in de toekomst wel willen. En zou daar met u over te praten zijn, meneer? Kijk, we willen allemaal een groene, we willen allemaal een sociale stad. De vraag is even, hoe kom je daar? Dus wij moeten maatregelen nemen die effectief zijn. En daar valt altijd met de VVD over te praten. De opgave voor Utrecht is echt gewoon te groot om dat aan een linksexperiment over te laten. Dus ik hoop dat we ook na de verkiezingen als uitslag er ligt, dat we gewoon dat gesprek ook met elkaar kunnen aangaan. We zorgen dat Utrecht het stadsbestuur krijgt, want de stad ook voor verdient. Ja. Wil je we wel met hem praten, mevrouw de Boer? Ja, wij gaan met iedereen praten, dus ook met de VVD. Dan even een even de andere, een nieuwkomer in de raad. Meneer, uh, en dan moet ik eventjes mijn uh, lijstje, meneer Henk van Deun van de PVV. Twee zetels, daarmee komt u de raad binnen. Bent u tevreden? Ja, ik heb altijd gezegd tussen de twee en de vijf. Bij twee ben ik tevreden en bij drie gaat er een, een flesje open. Uh, dit is natuurlijk nog maar een voorspelling. Maar als nieuwe partij voor de eerste keer in een links Utrecht meedoen en twee zetels... Net zoals heel veel andere partijen op dit moment ook op twee zetels staan, ben ik al uh, tevreden. Hoe is het zo dat de partij denkt, die heeft drie zetels? Uh, voelt dat, voelde dat als de grootste concurrent? Nee, zeker niet. Nee, nee. Misschien is de concurrent wel de VVD. Hè? Uh, als je het over concurrenten hebt. Niet, niet denk. Uh, hoewel we met denk zelfs overeenkomsten hebben. Uh, maar het zijn pas voorspellingen. Hè? Het is een exit poll. Laten we gewoon even afwachten wat het gaat worden. Wat denkt u? Zal uh, Geert Wilders tevreden zijn met twee zetels in Utrecht? Hij komt er toch van oorsprong vandaan. Dus ik kan me voorstellen dat hij iets hoger had gehoopt. Nee, we hebben het, we hebben het er wel eens over gehad in het verleden. En, en, en, 2 was wat hij ook altijd zei: van twee zetels, daar zijn we al tevreden mee. Ze staat een tevreden man naast mij. Voorlopig wel. Ja, maar misschien word ik wel heel blij nog straks. Dank u wel. Uh, Karin Albers, we gaan hier even praten met Joost Vullings. Joost, wat valt jou op aan de uitslag in Utrecht? Nou ja, een van de dingen waar we bij Utrecht vooral uh, op letten... was dan de tweestrijd uh, GroenLinks-D66. Nou ja, en die, in die strijd heeft GroenLinks uh, Glansrijk gewonnen. Nu weer de grootste partij, waren ze acht jaar geleden ook. Die positie hebben ze, hebben ze veroverd. Drie zetels verschil krijgen. dus ook het initiatief bij het vormen van een college. En ik denk wel dat die tweestrijd tussen die twee partijen... in Utrecht de PvdA heel erg pijn heeft gedaan... Want ja, die halen maar van die gaan van vijf naar twee zetels. En halen ook minder stemmen dan bij de Tweede Kamerverkiezingen okay. in percentage. Dus dat heeft mij. Bijge... Overigens, de PVV heeft twee zetels en Rotterdam ook. En Rotterdam was het een slechte uitslag. Uh, want dat is eigenlijk een PVV-stad. Hmm. Utrecht is eigenlijk meer een linkse stad. En dan hmm. is dan twee zetels eigenlijk relatief gezien... een veel betere uitslag dan in Rotterdam. Ja, en weer Denk van 0 naar 3. Ja, ja want kunnen we nou al een beetje een inschatting maken, meneer Putters? Of uh, het uh, electoraat van Denk nieuw is... of dat ze wegsnoepen bij de PvdA... Um, nou, dat is eigenlijk alle, dat is beide. Kijk, het interessante is dat GroenLinks... niet alle zetels erbij krijgt van het verlies op links. Dus mm. SP verliest twee zetels en Partij van de Arbeid verliest er drie. Dat zijn er vijf. GroenLinks wint er drie. Dat betekent dat er ook iets naar denk gaat. Dus ja, deels is het van links, maar deels ook niet. Ik denk dat wat we nu al zien, is dat er dus echt een groep... nou, ik denk vooral Turkse, Marokkaanse Nederlanders is in de grote steden... die echt opstaat en zegt, ik laat mijn stem horen. En die dat ik nog wil het nog anders. eerder daarvoor dus niet delen. Nou, ofwel deel naar linkse partijen gingen. Ja. En hun ouders vooral, denk ik ook. Want ik denk dat hier ook heel veel jongeren opgestemd hebben. Dat zou mijn vermoeden zijn. Um, maar het is dus breder. Het is dus niet alleen maar linkse stemmers die naar DENK zijn gegaan, vermoed ik. Het is, het is breder dan dat. Maar dat is interessant, want dan nemen er meer mensen deel aan de democratie. Zeker. Uh, de opkomst is ook uh, sowieso iets hoger. Hè? Een paar, pro paar procent hoger. Ja, dus ja. Nou ja, bijna 2 procent. Dus uh, sowieso zijn er meer mensen opgekomen. Uh, kijk, wat, er zijn wel drie partijen bijgekomen in de gemeenteraad in Utrecht. Hè? Dus als we het weer even hebben over van hoe bestuurbaar is het. Nou, er mm -hmm. zitten er nu 13 in. Dus uh, dat wordt best een drukke boel. Tegelijkertijd zou je wel kunnen zeggen... er is wel een weerspiegeling van heel veel geluiden in de stad... die okay. nu in, het, in de raad zitten. Om uh, half tien, iets daarna, is er weer een exit poll vanuit Weert. Daarvoor gaan we naar het nieuws van uh, half tien. Met Juris en NPO Radio 1. Rotterdam was de eerste gemeente waarvan de exit poll bekend werd. Leefbaar blijft daar de grootste, maar verliest wel wat. PvdA en SP verliezen duidelijk. Pvv, Denk en 50Plus zijn nieuwkomers in de Raad van Rotterdam. De opkomst daar ruim 46 procent. In Utrecht, u hoort het, is GroenLinks de grote winnaar... blijkt uit de exitpol. D66 verliest en is daar niet meer de grootste. Nieuwkomers in de Domstad zijn Denk en de PVV. Dan het raadgevend referendum over de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Volgens de exitpol is de uitslag... too close to call. 49 procent stemde voor, 48 procent tegen... en de rest blanco. Omdat de exitpol een foutmarge heeft van 5 procent, is de uitslag van het raadgevend referendum nog niet duidelijk. Facebook-baas Mark Zuckerberg geeft toe dat Facebook fouten heeft gemaakt... in de zaak rond het databedrijf Cambridge Analytica. Hij wil het vertrouwen van Facebook-gebruikers terugwinnen... en kondigt maatregelen aan. En 3000 gevangenen in Zimbabwe worden vrijgelaten. Ze krijgen gratie van de nieuwe president. Moordenaars en verkrachters vallen naar buiten. De president van Zimbabwe wil zoiets doen tegen de overvolle gevangenissen. Gemeenteraadsverkiezingen 2018. Live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht, de uitslagen. Ja, het is uh, half tien geweest, dus het is tijd voor een nieuwe exit poll van Weert. Mark Hokke. Ja, de lokale partijen winnen daar. En het is interessant om even te kijken hoe dat eerder was. Weert Lokaal was daar de grootste en de enige lokale partij. Maar heeft nu concurrentie gekregen van nog twee lokale partijen. Weert lokaal heeft er zetels bij gekregen, blijft de grootste, dus Weert een andere lokale partij in afsplitsing van PvdA wint. En PvdA en D66 verliezen. Heel even naar de percentages kijken. De opkomst iets lager, of althans iets lager, fors lager eigenlijk. 48,8% bij deze verkiezingen en dat was 53,9%. Weert lokaal dus. De grootste partij was het met 26,8% en 8 zetels. En gaat naar 34,8% en 11 zetels. CDA is de tweede partijdag met 17% van de zetels, verliest een zeteltje. En dan onderin die nieuwe partijen en de PVDA. Om die nog even mee te pakken, de PVDA had 9,3% en drie zetels en gaat naar 3,6% en één zetel. Dus Weert, nieuw dus, van de PvdA afgesplitst. Twee zetels, 8,5% van de stemmen kreeg die partij. En partij voor Weert kreeg 4% van de stemmen. En dat lijkt genoeg voor één zetel. Nou, dat is weer een interessante exit poll. Met dus een lagere opkomst voor Weert. Laten we eens gaan kijken bij Mino Remmers. Hoe zijn de reacties bij jou, Mino? Hij stond net uh, naast Geert Gabriels, nou die stond echt helemaal te trillen. Hij wordt nu bij de collega's van de televisie, staat hij even een reactie te geven. Terwijl wij uh, naast Marie-Michelle Stokbroek staan D66 van 3 naar 1. Ja, Weer winst voor de lokale partijen. Ja, dat is heel erg duidelijk uh, te zien. Ja, het is heel jammer dat in de campagne tekent het zich al af. Iedereen begon over het referendum. Een partij zwabbert, we snappen het niet. Je maakt je heel erg sterk voor het referendum. Vervolgens gaf je eigen minister het af. Niemand wilde dat graag. Daar uh, hebben jullie last ook... van gehad. En daar hebben wij echt last van en dat zie je ook helaas terug in de uitslag. Nou wordt wel gezegd van Weert het is een, een middelgrote gemeente zoals er die heel veel zijn in, in Nederland. Een beetje het gemiddelde. De burgemeester heeft geloof ik nog gezegd uh, Weert het is te klein voor een groot tafellaken, maar te groot voor een servet. Een beetje een landelijk beeld, hè? denkt u? Ja het past er wel in het plaatje. We zijn van alles, uh, van alles wat. Dus... Ja. En ik ben bang dat dit, ja, je ziet het ook in de exitpool, zeer langs gekomen zijn. Dat is wel een lijn die herkenbaar is. Dus ik denk dat wij er inderdaad niet afwijken van de rest. Ja. Dan ga ik toch even naar de winnaar. Dat is Geert Gabriel. Zij is hier wethouder. Van acht naar elf zetels. Drie erbij. Uh, uh, ja. Ja, ik, ik stond, u stond net helemaal te trillen. Ja, maar ik, ik vind het ook echt ongelooflijk. Want kijk, dat wij groot zouden zijn en zouden gaan worden, dat, was wel, dat voelde ik wel aankomen. Maar dat het zo uh, extreem eigenlijk is. En dat ook bestaande landelijke partijen die ook gewoon goed gefunctioneerd hebben in Weert... dat die eigenlijk ja, afgestraft worden, dat, dat, dat vind ik ongelofelijk. Ik kan dat echt. Uh, ja, ik kan het niet begrijpen. Ik ben hartstikke trots. Ik ben ook heel blij. En ik en ik, uh, ja, ik, ik, ik, wil, ik wil gewoon er van alles. Ik wil gewoon kaart. We gaan verantwoordelijkheid waarmaken, maar ik sta hier echt van te kijken. Elf zetels, dat is nog nooit vertoond in Weert. Nee, en dat uh, betekent ook winst voor de andere lokale partijen. Er komt ook een nieuwe bij. Partij voor Weert, de PVW, de W van Weert, dus Theo Smolenaars, die ja. komt er dus bij. Ja. Uh, al enig idee met wie u uh, zou gaan samen willen werken in een coalitie? Uh, nee, we gaan eerst gesprekken gaan we aanvoeren. We hebben hartstikke goed samengewerkt met, uh, met onze partners, de VVD en de SP de afgelopen, uh, afgelopen tijd. Uh, maar we gaan met alle partijen gesprekken aan om, uh, om gewoon. ...vanuit die gesprekken te kijken wat een nieuw college uh, gaat worden. Ja, wat een college gaat worden, dat weten we nog niet. Ja, we moeten natuurlijk nog heel even afwachten op de definitieve uh, uitslag. Maar ja, ik sta hier naast een wethouder die wel wethouder blijft ook. Ik ga daar vanuit van wel, ja. ja daar mag weer vanuit gaan. Ja, dat heb ik ook niet meegedaan. Een glun, glunderende Geert glun, glun, Gabriels, dank u, dank u wel. Ja, dat was uh, de een en al verbazing. En misschien was hij ook een beetje verbouwereerd, meneer Gabriels, van Weert Lokaal. Interessante uitslag ook weer, hein, meneer Putters ja, daarin weer. Ja, overigens geweldig om te horen die betrokkenheid en de emotie ja. van, van de winst. Dat is toch echt prachtig. Dat is ook lokale democratie. Nee, het is een hele bijzondere uitslag. Maar ik denk dat het eigenlijk heel simpel is voor de collegeonderhandelingen daar. Want ze kunnen het met z'n tweeën. Ze hebben elf met de weer het lokaal. Nou ja, de VVD heeft vijf behouden. Dat is de meerderheid in de raad. Dus mm. volgens mij uh, kunnen ze het op zich als ze met de VVD willen gaan snel doen uh, daar. Opmerkelijk dat daar twee lokale partijen bij zijn gekomen. Ja, nou dat is dus wat je ziet. Bijna een meerderheid in de, in de raad. Op één zetel na is lokale partij. En wat eigenlijk wel belangrijk is om te zeggen is dat eigenlijk de opkomst van lokale partijen... Die is dat is eigenlijk de meest stabiele ontwikkeling die we in de laatste 20 jaar hebben gehad. Dat is... gebeurt al een tijd. Ja, we laten ons iedere vier jaar weer een beetje verrassen. Maar het is eigenlijk geen verrassing, want zij zijn het meest stabiel. Ze groeien al mm -hmm. 20 jaar lang. En de andere partijen die worden langzaamaan wat kleiner of Waar wisselend. heeft dat mee te maken, die lokale ontwikkeling? Ja, ik denk dat zij uh, toch heel erg aanspreken op het lokale gevoel. Uh, heel veel mensen hebben toch het idee dat uh, afdelingen van landelijke partijen... een beetje aan die landelijke partij gebonden zitten en soms gestuurd worden. Dat, dat is lang hoorde niet altijd... je trouwens ook bij deze. sessie. Ja. Die mevrouw die had, nou, die had last van haar landelijke uh, ja. nou, partij. Kijk, ik denk dat lokale afdelingen echt hun eigen keuzes wel maken. En echt hun eigen koers uit kunnen stippelen. Alleen waar je wel last van hebt, en dat zie je nu bij D66... is dat wanneer de landelijke partij een beslissing neemt... Ja, die je eigenlijk niet goed uit kunt leggen lokaal... dan heb je er te veel last van. En dat heeft de Partij van de Arbeid gehad, dat heeft soms de VVD. En het lijkt er nu in de eerste uitslagen op dat D66 daar echt last van heeft. Joost Veulings is vervangen door Xander van der Wilk. Xander, goedenavond. Goedenavond. Hoi. Wat valt jou op tot nu toe in de exitpolls die we hebben gezien? Ja, in alle exitpolls valt me vooral wel op dat de SP overal een tikje krijgt. Ja, um, ik weet natuurlijk niet of jullie dat al hadden nee, geconstateerd. Nee, maar de SP gaat uh, in, in zowel Rotterdam als in Utrecht en ook in Weert... Uh, ja, verliezen ze gewoon. Terwijl uh, Lilian Marijnissen het ja, fris nieuw gezicht. Dus je zou denken, nou, die... Uh, die, die, die haalt er misschien iets bij, maar nee. En verder valt me vooral op dat als je kijkt naar, die, naar de twee partijen, uh, grote partijen in het kabinet. VVD en CDA. Dat de CDA overal een klein beetje verliest, maar zich redelijk handhaaft. En de VVD vooral stabiel is. Ja, dus ook in Weert, hè? Ja. ja, overal eigenlijk tot nu toe. Dus bij de VVD zullen ze best tevreden zijn. En hopen dat ze aan het eind van de avond de grootste landelijke ja. partij zijn. Net iets groter dan... Uh, maar het Dat is, is nog goed. We hebben nog het maar een paar extra te gezien, ja, ja, daar moeten we het voorlopig mee doen. We gaan weer even naar nieuwe uitslagen, Mark Mokken. Ja, uh, standaard is het natuurlijk zo dat we er drie hebben die altijd snel komen. Schiermonnikoog was de snelste, hebben we gehad. Was er om kwart over negen. Daarna kwam Vlieland en daarna Rozendaal. Nou, laten we ze ook even in die volgorde pakken. Uh, Vlieland, daar uh, werd er gestemd alleen maar op lokale partijen. Het zijn er drie dagen. De opkomst lag op 63 procent. Ietsje lager dan bij de vorige verkiezingen. Toen was het 65,5 procent, maar nog steeds hoog. Algemeen Belang Vlieland komt op 16,7 procent. Dat is fors minder dan de 34,2 procent in 2014. Het kostte één zetel, gaat van drie naar twee. Groenwit krijgt er een zetel bij, komt op drie zetels met 36,3 procent. Dat was 20 procent. En nieuw op Vlieland is Nieuw Liberaal Vlieland. En die gaan meteen de grootste partij worden. Met 44,8 procent krijgen zij daar vier zetels. Um, dan hadden we nog... Die andere gemeente, kijk of die mee wil werken, mijn laptop. Ja, Rozendaal was dat. Het um, is een kleine gemeente, maar wel een snelle gemeente. Want het is niet de grote stad Rozendaal, maar het uh, dorpje Rozendaal in Gelderland. En uh, zij komen uit op een opkomst van 82 Dus ook iets minder dan vier jaar geleden, maar nog steeds fors hoog. Drie partijen daar deden vorige keer mee en ook deze keer. En ze verdelen de zetels keurig, alle drie, drie zetels. Belangen, gemeenschap Rozendaal, Rozendaal en progressief akkoord, Roosendaal. Dankjewel, Mark. We gaan eens even bij Lammet de Bruin kijken... wat er op de sociale media gebeurt. Ja, heel veel reacties op die exit poll van het referendum. Niet alleen over de nick en nick race maar ook over het ho hoge opkomstpercentage. Bart Schutwittert, 48% opkomst bij het referendum. Voor of tegen maakt niet uit, maar wat een overwinning... voor de democratie. Maar geen zorg, zegt hij. Regering en parlement hebben deze democratische oprisping... al lang weer de kop ingedrukt. En inderdaad, die 48% is best hoog. Als je het vergelijkt met het Oekraïne-referendum... bijvoorbeeld die 32% was. En ja, ik sta hier in Tivoli achter de bar met de tap binnenhand Maar waarin het gemeentehuis van de, de gemeente Twinterand, in Frieseveen is alcohol vanavond uit Den Bozen. Daar geldt tijdens deze uitslagenavond een alcoholverbod. Dat heeft de waarnemend burgemeester Annelies van de Kolk besloten. Als reden geeft het openbare karakter van de avond op. Daar hoort geen drank bij, Vincent. Ja, en raadsleden vinden dat een beetje raar, want tijdens raadsvergaderingen of na afloop van raadsvergadering mag het gewoon wel. Dus uh, dit krijgt waarschijnlijk nog wel een staartje. Ja, en jij zit het is wel eens te doen, maar de tap is hier gewoon dicht, hoor. Oh, dat had ik nog niet gezien. Nee. Oh, dat, is dat heeft Thijs al uitgeprobeerd. We gaan naar een nieuwe exitpool. Mark Hokker. Van de gemeente Enschede. Net had Xander het al over de SP. De SP verliest ook hier, net als D66 en de PvdA. De lokale partij Burgerbelangen Enschede wint... En daar komen nieuwkomers, DENK en PVV, deden voor het eerst mee in Enschede en komen ook in de Raad. Um, dan even naar de percentages. De opkomst, iets hoger dan in 2014. Toen was het 43,5 procent. Dat wordt nu 46,5 procent grootste partij daar was D66. Met 15,9 van de stemmen gaan ze naar 11,2 van de stemmen. En komen dan uit van 7 naar 5 zetels. De nieuwe grootste partij is geworden Burgerbelangen Enschede. Van 12,3 naar 18,1 Dat betekent drie zetels erbij komen op 8 uit. De SP er maar even bij pakken. 12 vier jaar geleden, nu 7,8 de VVD blijft stabiel. 11%, nu 10,3%, maar in zetels verandert er niets. Blijven op vier zetels. Het CDA levert wel een zetel in. Gaat van 11,9% naar 9,6% en komen uit op vier zetels. Dan nog even de nieuwkomers, DENK en PVV, DENK 4,3%, twee zetels. En de PVV, 7,1% op drie zetels. Gaan wij gauw even naar Enschede, naar Roel Pauw. Hoe wordt er gereageerd? Nou, het gejuich is net verstomd. Het is bloedheet in de burgerzaal in Enschede. Dat komt omdat hier aardig volgestroomd is met mensen die het politieke proces op de voet willen volgen. En omdat de bitter garnituur net voorbij kwam. En het zweet staat sommige mensen op het voorhoofd. En dat is misschien omdat ze toch wel een beetje gespannen waren. Uh, Hans van Achteren, van burgerbelangen, Enschede. Of was u vol vertrouwen dat het u op een goede uitkomst kon rekenen? Ja, we hebben altijd consistent beleid gevoerd. En dat vertaalt zich nu. We hebben de afgelopen jaren alleen maar een stijgende lijn gehad. Van 3 naar 4, van 4 naar 5. En nu van 5 naar 8. Ja, het is fantastisch. Maar wel mede dankzij de fantastische inzet van onze fractie. Ik hoop dat ik daar als wethouder ook nog wel wat aan bijgedragen heb. En ons campagneteam was ook perfect. Dus we hebben het met elkaar gedaan. En vooral geluisterd naar de burger. En daar gaat het om in, de, in dit land. En het is mooi dat een lokale partij ook in Enschede de grootste is. Ja, want uh, lokale partij, u zegt het, uh, maar zeker geen eendagsvlieg. Want u draait al 25 jaar mee in de lokale politiek. U bent een inmiddels stabiele factor. En u bent rijkelijk beloond door de kiezer van uh, 12,3% naar 18,1% van 5 zetels naar 8. Ja. Dat is een vorstelijke beloning. Ja. Ja, dat, dat, uh, dat het verschil zo groot uh, zou zijn, dat had ik van tevoren niet gedacht. We hadden wel vertrouwen in uh, dat, wij, uh, dat wij echt ook nog weer zouden groeien. Hè, op basis van, uh, van, van de informatie die, wij, die we hebben en het gevoel wat we ook in de campagne hebben gekregen van de burger. Maar met acht is natuurlijk wel, wel heel erg mooi. Ja, we spraken net iemand van D66 en die was er toch iets uh, zuurder over. Die zei van ja, dat burgerbelang het nou zo goed doet, dat is voor een deel ook omdat ze hun agenda een beetje hebben gemodelleerd naar. Bijvoorbeeld de partij uh, uh, naar de PVV. Dus dat ze een beetje naar rechts zijn opgeschoven. En dat zou in zekere zin kunnen kloppen. Want de PVV heeft hier in Enschede niet zo goed gescoord. Als je misschien zou kunnen verwachten op grond van de uitkomsten van de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar. Daar... Uh, kregen ze 15,6% en nu nog niet eens de helft. Ja. Dus u heeft in feite de kiezers bij de PVV weggehaald. Ja, ik weet niet of wij de kiezers bij de PVV hebben weggehaald. We hebben niet, en wij zijn ook niet naar rechts opgeschoven. We hebben gewoon echt geluisterd naar onze inwoners. En volgens mij is dat het allerbelangrijkste. En uh, de Twent en de Enschede, de Tukker is ook een nuchtere persoon. Uh, die gewoon realistisch is en met zijn beide benen op de grond staat. En daar uh, ook zijn stem gedacht naar is. En, en dan heeft u in uh, u en uw partij een gelijke gevonden. Wethouder Hans van Achteren. Hij mag nog uh, vier jaar door als hem dat mandaat wordt gegeven. Oké, okay, dankjewel, Roel. Alexander van der Wulp. En Schade hebben we er nu bij. Hè. Het beeld is een beetje hetzelfde. d 66 verliest een beetje. GroenLinks wint een beetje. Dat zijn toch wel twee hoofdlijnen die we lijken te kunnen trekken nu. Ja, en de SP uh, verliest, verliest hè? Dus, uh, weer uh, stevig. Uh, het CDA een klein beetje, VVD blijft gelijk. En wat ik wel opmerkelijk vind in Enschede is dat de PVV daar met drie zetels uh, de raad in komt. En er werd van tevoren gezegd van wat zou die winst van de PVV nou doen met het resultaat van lokale partijen? Omdat vorige keer bij de gemeenteraadsverkiezingen Wilders iedereen had opgeroepen in de gemeente waarin ik niet meedoe, stem dan op een lokale partij. Maar in Enschede zie je dat dat burgerbelangen Enschede helemaal niks doet dat de PVV er met drie in de raad komt. En ook niet dat Denk mee is gaan doen. Nee, want die burgerbelangen die winnen ook, hè? Ja, dat, ja. Is, dat blijft duidelijk de grootste partij. En die hebben vorige keer meegedaan in NSGd in het college. Dus ja, het dat kan, dat kan gewoon in de, in de gemeente heel goed. Ook voor een lokale partij meedoen, verantwoordelijkheid nemen. Die burgerbelangen, ik was er toevallig een paar weken geleden... die hebben meegewerkt aan het sluiten van een zwembad in oh. een randgemeente. Of zo'n dorpskern. Dat is best uh, aangevreven, maar in de resultaten zie je het niet. Drie zetels erbij. Ja, dat zie je bij Weerd trouwens ook. Um, meneer Putters, wat, uh, wat vindt u het meest opvallende nog? Ja, ik, ik, er werd net gezegd dat de winst van de PVV tegenviel. Dat kan ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen zo zijn. Maar ze komen inderdaad toch echt met drie zetels erin. Dat is toch best ja. forse winst van nul naar drie. Mm. Ja, dat is wel heel anders. Enschede is natuurlijk een hele andere gemeente ja. dan Rotterdam en ja, Utrecht. Waar. Ja. waar de PVV dus in die regio misschien beter doet. ja. ja. Dat is waar. Wat eigenlijk opvalt, hè, dat, is, dat is juist de, de winst van Denk aan de ene kant... en van de PVV aan de andere kant ook een beetje duidelijk maakt... dat uiterste op dit moment winnen. Ja. En dat dat ook in de campagnes wel een beetje tegenover elkaar heeft gestaan. Ik denk dat mensen dat ook wel gezien en gehoord hebben. En ja, dat, dat brengt mensen ook naar de stembus, denk ik. Hè. Dat heeft wel veel debat opgeroepen. En ja. dat zie je in de uitslagen terug. Ja. En Denk, denk ik, ook uh, voor een groot deel weg bij de PVDA. De, uh, de PVV deed deze gemeenteraadsverkiezingen voor het eerst mee... in de vier Overijsselse gemeentes en Hengelo, Omelo en Twenterland. En deze vier lokale afdelingen van de PVV zijn bij elkaar vanavond. En daar is ook verslaggever Simon Dirk Terpstra van RTV Oost. Simon uit Enschede kwam net al goed nieuws natuurlijk voor de PVV. We hebben het al even over gehad. Drie zetels. Uh, hoe werd dat ontvangen bij jou? Nou, in eerste instantie met uh, flink gejuich, want uh, ja, het is toch voor het eerst uh, dat ze zetels hebben in zo'n gemeente. Dus daar zijn ze ontzettend uh, blij mee. Uh, en drie zetels is inderdaad aardig. Aan de andere kant hoor je ook de geluiden, ja, we hadden in ieder geval wel gerekend op vier uh, zetels. Dus dan is het toch wel weer een beetje een tegenvaller uh, wat dat betreft. Dus uh, ja, gemixte gevoelens. Uh, en aan de andere kant worden er nog drie uitslagen verwacht. Almelo uh, wordt, uh, sowieso, uh, wordt daar nog weer een betere uitslag verwacht, uh, net als in Twente-Rand. Uh, dus in in dat opzicht uh, ja, uh, is het nog een beetje met gemengde gevoelens dat het hier wordt ontvangen. Oh, dus er uh, zitten nog marges in? Er zitten nog marges in en de avond is nog, uh, nog niet voorbij. Maar ik denk dat de meesten toch hadden gehoopt om iets meer, met iets meer zetels meteen uh, die gemeenteraad van Enschede binnen te komen. Ben jij de enige van de pers daar trouwens? Ja, dat klopt inderdaad. Eigenlijk was er geen pers toegestaan. Wij mochten op het allerlaatste moment toch komen. Ze zit hier op een geheime locatie. Uh, nou ja, goed, wij weten waar het is, maar dat uh, laten we wel eventjes zo. Maar uh, ja, het blijft een beetje een besloten bedoeling. Voor de rest is het wel uh, gezellig, de sfeer is goed. Dus er worden geen rare dingen geroepen. Maar uh, ja, opvallend is het natuurlijk wel om zo op deze manier uh, zo'n verkiezingsavond als partij te beleven. Simon, directeur van RTV Oost, daar uh, in Overijssel. Nee, op zichzelf natuurlijk treurig dat het kennelijk nodig is dat die locatie geheim is. Maar goed, dat tezijde. Roel Pauw is in Enschede. Roel, wie heb je bij je staan? Ik heb een andere winnaar bij me staan. Dat is uh, Enes Sariaksje, de lijsttrekker van uh, Denk. Hij is uh, uh, een gelukkige winnaar, denk ik, vanavond. Twee zetels in de raad. Uh, 4,3% van de kiezers heeft hij weten te overtuigen dat ze op Denk moeten gaan stemmen. Ik kan u feliciteren. Ja, dank u wel. In het beginsel uh, ja, natuurlijk een uh, topprestatie van nul naar twee zetels voor een beginnende partij. Ik ben uh, enorm trots op de mensen die zich dag in, dag uit keihard hebben ingezet om het verhaal van Denk te brengen. We hadden gehoopt op drie, vier zetels. Maar ja, in uh, praktijk kan het Exit Poll nog wel afwijken, dus we hebben nog hoop. Maar twee zetels zal ook uh, heel mooi zijn. Waar heeft u het aan te danken, denkt u, dat... Uh u nu met twee zetels in de raad komt? Nou ja, ten eerste, we hebben gekeken ook, uh, naar wat hebben landen uh, gescoord in Enschede. En uh, dat, dat stond al ongeveer gelijk aan twee tot drie zetels. En uh, aan de hand daarvan hebben we ook gezegd van, uh, ja, dus die drie zetels moeten we wel halen maar we moeten met zo'n goed verhaal komen voor Enschede. En door Enschede en voor Enschede met het mooie verkiezingsprogramma van elf thema's. En daar wouden we dus vier zetels van maken. En uh, ja, daar hebben we ons voor ingezet de afgelopen tijd. Is denk een partij voor heel Enschede? Ja waar blijkt dat uit? Nou, uit ons verkiezingsprogramma elf thema's, alle elf gemaakt door NsGd's door een uh, werkgroep, een commissie, uh, verkiezingsprogramma, allemaal studenten en uh, mensen die aan het werk zijn, diverse mensen, en die hebben gewerkt aan een verkiezingsprogramma voor Enschede. Er komt een nieuwe exit poll aan. Enis Sarriaksi, vriendelijk bedankt. Ja, zo is dat. Uh, nog een aantal seconden en dan uh, kunnen wij naar uh, Emme. Mark Hokken, dus zolang als ik door blijf praten komen we daar wel. denk ik dan, ja, nou, daar ja, zijn we Kom maar. Ja, wat vooral interessant daar was, is om te kijken naar Wakker Emmen. Die partij heeft zich bij de vorige verkiezing sterk gemaakt... tegen de komst van windmolens. Ja? Laten we meteen maar kijken wat er dan mee gebeurt. Want er zijn wel drie windmolens gekomen. Of er is toestemming gegeven voor drie windmolens. Laat ik dat in ieder geval zeggen. Wakker Emmen ging, gaat van 36,3% naar 23,0%. Dat betekent een mm -hmm. verlies van vier zetels, van 15 naar die toestemming hadden ze dus misschien niet moeten geven. Of is dat een te snelle conclusie? Ja. Ja, ik ja, ik dat de provincie ze uiteindelijk overhoeld oh, ja. heeft. En dat ze alleen nog maar nou, zeggenschap hadden de... over uh, waar ze dan zouden komen, die windmolens. Sorry Mark. Het de... maakt niet uit. Gaan we even naar de nieuwkomers kijken. De PVV. 9,4% van de stemmen komen er in één keer in met vier zetels. De SP deed ook voor het eerst mee in Emmen en komt op 6,2%, drie zetels. 50PLUS komt op één zetel, 3,5%. Dan is er nog de Drentse Oudere Partij. Dat is een interessante om naar te kijken. Had 7% met drie zetels, maar keren niet terug in de raad. Dan hebben we 2,2% gekregen. Dat lijkt niet genoeg voor een zetel daar. Dan nog de landelijke partijen, nemen we die mee... De het VVDA blijft op zes zetels, gaat van 15% naar 14,4%. Het CDA 13,6, 12,2% nu. Blij, gaat, uh, gaan op vijf zetels blijven, hadden er vijf, blijven er vijf. D66 7,2% naar 4,7%. Zij leveren een zetel in van 3 naar 2. En VVD, nou ja, eerder al gezegd, blijft stabiel, 5,6%, nu 6,1%, twee zetels. Gaan wij naar Emmen? Martijn van der Zande is daar. Martijn, wie heb je bij de microfoon? Ja, ik heb hier René van der Weijden van de Bakker Emmen bij de microfoon. Een verlies van 15 naar 11 in deze exit poll. Toch hoorde ik wel wat gejuich hier ook. Ja, ik denk als je kijkt naar deze verkiezingen, dat zijn heel anders dan 2014. Doen veel meer partijen mee, mee, meer concurrentie, andere thema's. En dat je dan toch in dit geweld de grootste kunt blijven. En dat het verlies dan vier zetels is, is aan de ene kant een dubbel gevoel. Maar ik heb vooraf gezegd, we willen graag de grootste blijven. Dat is ook veruit gelukt. Ja, en dan ben ik toch blij met elf zetels. En vorige keer inderdaad gingen jullie van vijf naar vijftien. Het, was, het kon ook bijna niet anders dan dat jullie in zouden gaan leveren. Nee, ik heb wel eens gezegd, de dag na de vorige verkiezingen... dan weet je al bijna zeker dat je, dat je gaat verliezen... Want 15 is wel heel veel. Ook als je kijkt naar de historie in Emmen. Ja. En nu inderdaad 11 zetels. Jullie blijven de grootste. Ik heb ook even snel geteld. De coalitie die jullie hebben is met CDA en Partij van de Arbeid. Jullie zouden op 22 zetels met z'n drieën uitkomen. Die coalitie zou kunnen blijven bestaan wellicht. Ja, maar ik denk, uh, we hebben vandaag uh, de verkiezingen, we zijn uh, uh, nog maar bij de exit poll. Uh, laten we ook een beetje bijkomen van deze verkiezingsuitslag. Uh, we gaan nog afscheid nemen van een oude raad, nieuwe raadsleden die worden geïnstalleerd. En dan gaan we ook kijken hoe de uh, nieuwe coalitie eruit komt te zien. Ik kan me toch ook wel voorstellen dat je zo je voorkeuren hebt? Nou, ik denk, ik laat in ieder geval zien dat het een bevestiging is dat we dat als coalitie de afgelopen vier jaar goed hebben gedaan. Die vier zetels verlies, heb je enig idee waar het, waar het vandaan komt? Partij, of de PVV, deed hier natuurlijk voor het eerst mee? Nou, ik denk de SP, dat die ook uh, redelijk veel wint. Dus ja, je ziet... Die, die heb je gekomen vanuit het niets, dus krijg je die drie zetels, hè? de PVV, vier. Ja, dus ik denk als je kijkt naar het verlies, dan gaat het hoofdzakelijk uh, naar de SP en de PVV. Zijn dat ook partijen waarvan je zegt, hè, omdat die nu ineens erin komen... Ja, dan moeten we misschien ook wel mee gaan praten nu wij de grootste zijn? Nou, daar vind ik het nu nog te vroeg voor. De exitpol is net binnen. Er is nog niet eens een uitslag. Uh, en dan vind ik het ook niet kies om daar al op vooruit te lopen. Dat blijft inderdaad wat dat betreft nog even afwachten. Gaan we even naar uh, de volgende. Meneer van de Partij van de Arbeid, als het goed is. Raymond Wa Wanders. Ja, jullie hadden er zes, blijven er zes. Geen verlies. Dat is eigenlijk voor het eerst vanavond dat we dat horen. Ja, misschien uh, wellicht hebben we 2014 al de klap gehad. Uh, maar ik toen denk, hebben jullie enorm verloren hier ook? Hè? Toen hebben wij vast verloren aan uh, Bakkeremmen vooral natuurlijk. En uh, ik ben blij dat uh, mensen ook zien dat wij... Uh, het is uh, natuurlijk nog steeds beer en huid hè, op dit moment. Hè. De, de huid niet verkopen waar dat beer geschoten is. Het is een exitpool. Maar ik ben uh, blij met uh, deze uitslag op dit moment. Ja, ik, ik had het er ook al met Bakkeremmen. over oh, na. jullie zitten nu natuurlijk in de coalitie. Die zou kunnen blijven. Jullie hebben dan 22 zetels in deze exitpool. Zou dat ook de voorkeur hebben? zou dat ook de voorkeur hebben. Laten we nou eerst eens kijken wat vanavond de uitslag is. En dan gaan we vanaf morgen gaan we met elkaar kijken wat uh, is hun samenstelling in Emmen. Uh, wat we, heeft de kiezer in Emmen uitgesproken. En dan gaan we kijken hoe we Emmen goed kunnen besturen met elkaar. Want we, moeten hier, we hebben hier een grote te klaren. En ik hoop dat iedereen daar wel van overtuigd is. Maar voor nu vanavond is het in ieder geval wel even een feestje bij jullie. Het is vanavond in ieder geval op dit moment een, uh, een opluchting. In die zin van, uh, je hebt een aantal exit polls gezien en dan ben ik blij met deze. Nou, laten we ook even kijken bij de, bij de PVV, bij Tom Kelder... of het bij jullie ook een feestje is. Vier zetels in de exit poll. Ja, hartstikke blij mee natuurlijk. We zijn, uh, we zijn een nieuwe partij hier in hem... en als je dan van nul naar vier zetels gaat... denk je dat je het gewoon prima hebt gedaan. Had je niet stiekem toch ook iets meer verwacht? Nee hoor, helemaal niet. Nee, ben uh, zijn blij in principe dat we van de kiezer de kans krijgen... om hier het PVV-geluid te laten horen... en dat gaan we dan ook volmondig gaan we dat doen... En uh, we gaan kijken of onze kiezers tevreden kunnen stellen... met uh, wat wij ze beloofd hebben... of in elk geval wat we in ons partijprogramma hebben gezet. Wat, wat is het eerste wat je inderdaad wil gaan doen voor die, voor die kiezers? Wat, wat is het eerste dat je wil gaan doen voor die kiezers? Nou, toch zijn uh, stem stemgeven, het vertrouwen een beetje teruggeven... in de lokale politiek. Ik denk dat dat toch wel een groot thema is hier... dat het vertrouwen een beetje weg is in het openbaar bestuur. En ik denk dat het dan ook een beetje aan ons is om dat te herstellen. Dus, en dat gaan we dus proberen te doen. Ja. Uh, tot slot inderdaad... Uh, zie je ook hè, dit is nog allemaal zijn exit polls. Zou je inderdaad ook de coalitie in willen en zeggen ik wil ook echt daadwerkelijk mee gaan doen op die manier? Als het kan, natuurlijk. Ja, Niet ten koste van alles, maar uh, wij zijn bereid om constructief mee te denken. Goed, wat dat betreft is het, dit is een exit poll. Het is natuurlijk even wachten op de echte uitslag. Precies, dus daar wachten we gewoon even af. En dan, uh, tot die tijd hebben we in elk geval een indicatie van wat het is geworden. Uh, ja, zoals wat hartstikke blij mee. Okay, nou, heel goed. Dankjewel. Uh, ja, tot zover hier dus in emmen over het algemeen uh, blije mensen. Mm -hmm. Dus dat, is, uh, dat kan een gezellige avond worden. <laughs> ja, nou, dat, dat komt naar de eindelijk van de, van de exit polls. Uh, met alle marges daar uh, weer bij natuurlijk, Sander van der wild, Maar het is wel een interessante richting weer, hè? Ja, en voor het eerst zie je dat de SP uh, wint. Hè? Die ja. deed vier jaar geleden niet mee, doen het nu goed. Is daar een lokale verklaring voor? Nou ja, misschien te zien. het noorden van het land. Het is natuurlijk wel een plek waar uh, de SP het traditioneel uh, vrij goed doet. En uh, ja, verder blijft uh, hier ook de PVDA gelijk. Mm -hmm. Dat is ook, uh, ook uh, leuk voor die partij. Een keertje tussen al die andere vreselijke uitslagen die we ook vandaag voor die partij weer zien. En de opkomst van de PVV. Lijkt me hier toch gewoon het opvallend. Bijna 10% van de stemmen. Ja. En um, ja, voor een afdeling die zelf niet heel veel campagne mocht voeren. Dat vind ik nog steeds wel heel opvallend aan die campagne van de PVV. Die zijn in 30 gemeenten mee gaan doen. Maar heel vaak zag, zag je ze gewoon met een poster. Uh, met de, de, de foto van Geert Wilders erop. Daar zat weer veel regie op vanuit Den Haag. Ja, maar ook... Ja, waar je ziet dat andere partijen heel lokaal geworteld zijn. En mm. al die partijen kennen elkaar. En uh, toen ik in Emmen was, al die andere lijsttrekkers, die tasten volledig in het duister. Wie dan de lijsttrekker van de, van de PVV was. En wel, wie die kandidaten waren die voor hen meededen. Uh, maar toch lukte het hen gewoon op het merk PVV mm. bijna. In, in, uh, ja, je ziet, in Enschede is ze het goed, in Emmen doen ze het goed. Dat soort gemeenten... Uh, ja, uh, is de PVV vanavond goed bezig? Wat is het toch met de VVD, meneer Putters, dat ze overal maar gelijk blijven? Ja. Hier dus ook weer. Flatliners. Ja. Yeah. Ik, ik denk dat de VVD uh, in de loop der jaren een, een, een imago heeft opgebouwd van een stabiele bestuurderspartij. Uh, dat, is, dat is het beeld wat hieruit naar voren maar komt. nergens ook een afstraffing voor uh, regeren. Nee, het is ja. eigenlijk heel nou, die... stabiel. Uh, ja, dat... ja, die afstraffing voor regeren die zat er natuurlijk vier jaar geleden een beetje in. Hè? Mm -hmm. Want toen had Rutte het heel goed gedaan in 2012. Ja. Grootste verkiezingsoverwinning. En toen had hij hele pijnlijke uh, compromissen gesloten met de PvdA. Mensen waren toen heel boos over die duizend euro die ze niet hadden gekregen, extra geld naar Griekenland. En toen heeft hij die rekening gekregen en nu waarderen kiezers kennelijk het herstellen een beetje. Ik zie, ik zie, wel, ik zie wel iets anders. Uh, en dat is dat de opkomst hier toch echt lager lag. Onder de 50% is ja. gekomen. En dat vind ik voor een, uh, voor een gemeente als Emme uh, toch wel echt uh, opvallend. Want ik denk dat juist in wat kleinere gemeenten de opkomstpercentages vaak hoger liggen. Dus er is daar, dat zei een van de mensen ook, uh, misschien wel iets met vertrouwen ook aan de hand. Van mm. komen mensen nog aan de stembus? En ik zie één ander ding. Uh, de partijen die hier gewonnen hebben, het uh, maakt mij sterk dat hier de Oudere zorg ook een belangrijke rol gespeeld heeft. Het is ook een regio waarin de vergrijzing toeneemt, waar veel ouderen wonen. En je ziet PVV, SP50+, die komen allemaal op. Het zal iets met windmolens te maken hebben, maar ik vermoed toch ook dat deze partijen zich sterk hebben gemaakt nee, voor de ouderenzorg. Een gemeente met heel veel ouderen, terwijl de Drentse Ouderenpartij drie ver... zetels verliest. Ja, dus daar is, dat... is aan de hand. Ja, dat ja. is omdat de Drentse Ouderenpartij vorige keer drie zetels haalde, maar de lijsttrekkers is in zijn eentje geëindigd omdat ze ruzie kregen onderling. Ja. En uh, ja, dat is door de kiezers. Niet gewaardeerd. Ja, Het, dat is toch wel iets voor oudere partijen vaak hè? dat ja. ze onderling uh, ruzie krijgen. Ja. We gaan bijna naar Amsterdam. Om de, iets na tien komt de exit poll van Amsterdam uh, tot ons. Uh, Xander, waar moeten we op letten zometeen? Nou ja, hier zitten we natuurlijk de hele avond al op te wachten. Amsterdam en dan. Uh, nou, niet, uh, niet heel Nederland hoor. Maar... Nee, wel, <laughs> ja, dit, wel, dit gaat maar... vanuit Rotterdam, <laughs> Amsterdam. Dit, dit zijn dingen uh, die interessant zijn. Mensen in Emmen vonden Emmen natuurlijk ook leuk. Maar in Amsterdam is het natuurlijk <laughs> dat vooral. Dat Je spreekt GroenLinks. ook met een, een ja. dus vandaag GroenLinks uh, tegen D66. Wie gaat er winnen? En hoe doet Forum voor Democratie Zo het? Is. Hoe doet Denk het? Hoe doet Sylvana Simons het? Ja. Hoe doet Sylvana Simons ja. het? Allemaal spannende dingen in Amsterdam. Waarom vertellen we het nog niet alvast? Ja, dat mag nog niet. Nee, dat is een hele, hele, vijf hele str strenge regels zijn daarvoor. Mark Hokken.